Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij redden op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever... zijn zo'n 100 Palestijnen gewond geraakt. In de stad Hawara schoot een Palestijn vandaag twee Israëlische kolonisten dood. De Israëlische krant Haaret meldt dat kolonisten uit wraakwoningen en auto's in brand staken. Verderop in Nablus was het ook onrustig. Daar vielen kolonisten een Palestijn aan die moest naar het ziekenhuis. In verband met het oplaaiende geweld was er vandaag voor het eerst in lange tijd hoog overleg tussen Israël en de Palestijnen. Er zijn afspraken gemaakt om het geweld te bedwingen en om verder te praten. De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Maar een klein deel van de directe aandeelhouders komt uit Nederland. De NOS bracht in kaart wie de aandeelhouders zijn van grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond. De winsten die die bedrijven de afgelopen periode maakten komen vooral terecht bij vermogende particuliere beleggers. Pensioenfondsen spreiden hun belangen veel meer over meer bedrijven om het risico te verkleinen en hebben zo per bedrijf een kleiner aandeel.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 Met uh, het album Earth Beat. En Jozef op de piano. Sherry op haar, een van haar talrijke uh, fluiten. Het is ongelooflijk wat voor hoeveelheid fluiten zij heeft. En waar ze natuurlijk ook allemaal op speelt. Uh, ik, uh, ik zou ze niet eens allemaal kunnen benoemen. We gaan in ieder geval uh, luisteren naar de track Rain Cloud. Daarna Faulkner Evans. Uh, ook op piano met Through the Lens. Um, dan, uh, ja, we zitten altijd een beetje in de piano-sfeer. Het lijkt wel of dat altijd uh, ook uh, geprogrammeerd is in het begin van het uur. Ja, ik, ik weet ook niet hoe het komt. In ieder geval, um, Fiona, Joe, we hebben als we het toch over piano hebben. Ook op piano. Um, dat is track 8. Um, maar we gaan ook hele andere dingen doen. Wat dacht je van Europa, Panassar Met het album Subha. En um, dat is... Uh, Muziek uit India. En ja, we gaan dan ook een ja, muzikale reis maken richting India. En dan ruim de tijd hè, nemen we daarvoor. En dan komen we helemaal in de sfeer. Ik zag het eh, bij dit voorluisteren helemaal voor me. Dat, eh, je hebt wel eens van die films eh, over India. En dan toch wat stoffige land met toch prachtige beelden. Daar, eh, daar bracht deze muziek mee naartoe. En we sluiten af met Bobbert, Bob Jonker en met het album Dream, wat hij uitbracht in 2022. Peacefulradio.info, daar vind je een playlist en dit programma terug. Veel luisterplezier. Be sure to tune in to Peaceful Radio with Beno Vuggen.